Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Een militair vliegtuig uit Nederland is onderweg naar Kabul. Het is in de hoofdstad van Afghanistan één grote chaos nu de Taliban de stad heeft ingenomen. Het vliegtuig is bedoeld om ambassadepersoneel en tolken daar weg te halen. Demissionair premier Rutte. We doen er alles aan om ambassadepersoneel, tolken, anderen die onze bescherming verdienen, daar weg te krijgen. Maar het is erg ingewikkeld. Er worden meer vluchten naar Kabul gepland. Het is alleen de vraag of ze wel kunnen landen. Op het vliegveld is het al uren een chaos. Er wordt in de lucht geschoten en er zijn beelden van massa's mensen... die zich vastklampen aan vliegtuigen, zegt deze verslaggever. Deze Nederlander werkt voor een Britse hulporganisatie... en kon vanochtend nog mee met een vliegtuig. Heel veel mensen willen het landbouw en de witte Heel veel onzekerheid is op dit moment, uh, maar er is heel weinig controle over het, uh, over het vliegveld zelf. Dus uh, ik heb een filmpje gezien van een vriend van mij dat er werd geschoten op het vliegveld. Dus er zijn ook doden gevallen omdat er gewoon zoveel zo chaos is en iedereen weg wil en geen controle is. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er door de chaos nu helemaal geen vliegverkeer mogelijk is van en naar Kabul. Informateur Hamer heeft een drukke week voor de boeg. Vanochtend zat ze met de leiders van de VVD en D66 om tafel. En later deze week komen de andere partijen langs om te praten over het stuk dat de twee hebben geschreven. Na afloop zei D66-leider Kaag dat iedereen haast heeft. We gaan echt deze week de gesprekken met heel goede moed, veel energie... Uh, en een, um, een gedeeld gevoel van urgentie gaan we beginnen. Kaag heeft al opnieuw laten weten dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie. Zij ziet het liefst een coalitie met VVD, CDA, PVDA en GroenLinks. En de veiligheidsregio Utrecht is erachter waarom vanochtend op allerlei plekken ineens de sirenes begonnen te loeien. Ze waren aan het werk bij een paal in Renen, Maar daardoor gingen per ongeluk allerlei palen in de regio aan. Veel mensen vroegen zich af waarom ze de sirene hoorden. Maar er was dus niks aan de hand.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 Kom in het tweede uur bij Rainbow Radio Zandvoort. En we hadden twee prachtige nummers waarmee we de op opening uh, hadden. Fleur Bonnewitz met Still Into You en DJ Dijon en King Princess. En dan ben ik even het nummer kwijt, want dat hadden we niet genoteerd. Oh, eh, ja, nee, ja. De, nou, dit, dit was in ieder geval een mix die gedraaid werd op, uh, op uh, oudjaarsavond 2020. Ah, kijk, ja. Dus het dus, was even een, ja. uh, een mooie start van het, uh, van het nieuwe jaar. Dat Precies, even, ja. ja. Dus, uh, Nieuwe, ja, nieuwe kansen. In dit uh, tweede uur uh, gaan we ons richten op de Pride. Pride at the Beach. Want uh, nou ja, het programma staat nog niet officieel bekend. Um, ik heb gehoord dat het uh, bestuur uh, morgen vergadert... en een klap op het programma gaat geven. En dat het dan ook eind deze week in ieder geval te zien is op Facebook. En uh, ik heb gehoord dat er een website de lucht in gaat. Dus uh, wij houden jullie natuurlijk hartstikke scherp uh, over uh, deze informatie. Maar we gaan in ieder geval al een aantal mensen spreken... die tijdens de Pride een aantal activiteiten hebben. Uh, sowieso met uh, de voorzitter van LHBTI en zee, die uh, mede verantwoordelijk is voor uh, Pride to the Beach, Roy Dongen. Ja. Hij zal ons meenemen in het programma. Precies. En we hebben even een interview met uh, André Donker... Die eigenlijk al vijf jaar lang zeg maar, de kunsteditie uh, verzorgt tijdens Pride at the Beach. Maar we hebben ook een bijzonder interview met een soort mystery guest. Of nou ja, een, een stem uit het verleden. Um, in, in het heden, in uh, Goedemiddag. Ik begrijp dat u aan de telefoon bent. En ik moet u aanspreken met... Keizer. Keizer. Keizer. Ja, keizer. Hoogheid, keizer, nou, dat mag. Hoogheid, keizer, dat mag, inderdaad. Ja. Ja, ja, nou, goedendag, uh, hoogheid, uh, keizer. Um, ja, is, Ronald en Anja, geloof ik. Uh, correct, ja, inderdaad. Ik ja. Ja, heb ik allemaal doorgekregen van mijn secretaris. Ah, ja. dat ik hier even aanwezig mag zijn, want het duurt wel erg lang voordat het allemaal doorkomt, wanneer het allemaal doorgaat. Ik ja. ben al een hele tijd onderweg, dus schiet uh, nou, maar op, wat gaan we doen, allemaal? Ja, nou, ik, ik, ik wilde u graag introduceren, want uh, ik heb vernomen dat u een speciale gast bent die um, ja. op bezoek gaat komen tijdens Pride at the Beach. Nou ja, we hebben natuurlijk ook een nichtje gehad, en, uh, Sissi, die werd wel bekend, misschien Sissi, die is ook in Zandvoort geweest. En toen dacht ik, ja, ik ben natuurlijk wel een heel familie familielid. Ik ga niet verder het, uh, uitbreiden wie ik dan ben, maar ik, ik voel me wel meer als keizerinstitie. Ik voel me eigenlijk wel dat ik keizersinstitie ben en dat ik toch wel mijn vaste plaat naar Zandvoort ga. En, ja, ik denk dat ik daar al een paar kastelen ga bouwen en ik heb al iets op het oog. Ja. Uh, uh, en begrijp ik nu met, met wat u vertelt dat u... Familie bent van Keizerin Sissy, ja. die hier in het ja, ja. verleden heeft komen kuren? Uh, uh, het is een, een familie en uh, is, wij hadden al bijnamen. Zij noemde mij de Adelaar en ik noemde haar de Zeemeel. Nou, uh, en daar heb ik, en ik hou heel erg van dichten, heel erg van voordragen. Uh, Richard Wagner is wel mijn grote voorbeeld. Ja. Oké. Okay. Sissi uh, ja, is al een beetje de in gegaan als keizer van Oostenrijk en, en Hongarije. Maar daar hebben we al uitgebreid een vorige uur over gehad. Uh, dus laten we daar maar niet over praten. <hijf> nee, dat begrijp ik. Laten we de politieke kwesties even buiten beschouwing ja. laten. Ik ja. begrijp dat u zeg maar op persoonlijke titel uh, van plan bent om tijdens Pride at the Beach uh, te komen kuren. Ja, want ik dacht eerst uh, ga ik Willem van Buren eten. Maar er schijnt al een Willem van Buren hier te zijn in Nederland. Ja, nee, dus, dat ik moet nog even iets anders gaan verzinnen dan die ik dan wel ben. Maar dat hoort u wel van de week, denk ik. Ja, nee, dat alias is uh, helaas al vergeven. Overigens hebben wij ja. niks vernomen dat Kalex van Buren... Uh, zeg maar hier in Zandvoort aanwezig zal zijn tijdens nou, de Pride. Nou, dat heb vernomen dat hij misschien naar uh, Griekenland ging... maar dat weet ik niet, hoor, die tijd. Maar dat ik nog even navragen. Oké, okay. kunt u mij uh, vertellen, uh, of ons vertellen en de luisteraars ook... Wa waarom u nu naar Zandvoort komt? Uh, ik wil graag naar Zandvoort komen, want uh, door mijn familielid en door mijn nichtje is er altijd wel hele dierbare herinneringen van Zandvoort. En wat is mooi als Zandvoort, als Pride at de Beach. En uh, zoals u weet was het in mijn tijd heel moeilijk om voor je eigen gevoelens uh, uit te komen. En Zandvoort staat hiervoor open. Dus uh, ja, over mijn homoseksueel gedrag in die tijd was het moeilijk om te praten. Maar hier kan ik vrij zijn, hier hangt de vlag allemaal voorop. En hier kan ik dicht, hier kan ik mezelf zijn. En daarom kom ik, vind ik nog wel dat ik voorlopig naar Zandvoort kom, afreis. Oké, okay, nou dat, dat klinkt uh, bijzonder. Dus we krijgen een, een, een koninklijk bezoek. Of keizerlijk ja. bezoek in dit geval natuurlijk. Ja, zo kunt u het wel doen. Maar ik blijf nog even incognito. Want het moet natuurlijk wel een verrassing zijn. Hè? Ja, want dus, ik, ik, ik, ik wilde bijvoorbeeld weten... u heeft kastelen op het oog. Nou weet ik in Zandvoort alleen maar zandkastelen te vinden. U uh, ja, bent al heel warm. Ja, je bent al heel warm. Ja. Nou, er schijnt toch wel een paar een gebouwen te zijn. Maar daar, ja, daar kan ik nog niet over uitbrengen. Nee, nee, vanwege de pers en dergelijke natuurlijk. Ja, ja, dan krijgen we dat. Dat moeten we nog niet hebben. moet een verrassing blijven. Anders geven te veel weg. Ja, ja. Uh, Dan een vrij algemene vraag. Uh, wat, ja. wat kunnen we van u verwachten tijdens de Pride? Wat uh, ik van mij verwachten? Uh, nou ja, een soort gezicht ben uh, van zo'n poort. En ook dat ik ontzettend uh, tussen de mensen wil staan en dat ik heel veel poëzie ga vertellen. Ah. over het leven ik denk dat dat wel, dat is mijn grootste passie om dat over te kunnen brengen en een beetje ook een zo'n mooi gedichten, maar ook wel met een knipoog, dus dat mensen ook over na gaan denken. En dat ze denken: ja, dat is, daar moeten we toch iets beter over gaan doen. Dus dat is wel mijn voornaamste poëzie. Poëzie. En langs de mensen gaan. En openzaam voor de mensen. Uh, kijk, ik kan natuurlijk ook linten doorknippen. Dat is natuurlijk een heel bakje met een schaar. Ja. Maar ook een poëzie overbrengen, dat is toch wel heel mooi. Het, het gezicht van Zalmmoord. En ook de Pride of de Dat we dachten: nou, dit is uh, ja, de Pride. De Iedereen heeft zijn eigen. Uh, icoon of noem je dat, nou, dan hebben wij deze figuur in Zandvoort. Dus u, uh, met, met een soort, ja, uh, uh, een beetje misschien uh, on, on, onheus bejegend woord, wordt u onze mascotte? Nou ja, een soort, ja kijk, je hebt natuurlijk ook op de sterren klaar leeuw de, de leeuwen, en misschien ben ik dan wel de, de, de nicht van Zandvoort. <laughs> ja oh, Oké, okay. nou dit, ja. Wordt, uh, dit wordt beren interessant om het, uh, om het zo maar te zeggen. En komt u alleen? Ja, beren, beren vind ik ook heel erg fijn uh, beren, maar het is altijd een andere zaak. Oh. Maar dan kan ik nog wel een politie over vertellen, ja. Oh, ja. Oké, okay. ja. bent u van plan om alleen te komen? Want in, in de goed uh, koninklijk gebruik, keizerlijk gebruik, uh, komt er altijd een gevolg? Wat kunnen we verwachten? Eh, ik, ik zou verwacht zijn dat er een gevolg komt. Ja. En uh, daar mocht ik ook nog niet zo over uit te rijden, over wie het allemaal zijn. Maar het zijn wel hele bekende figuren dat ze dachten, Oh, wat fijn dat, die, dat het mijn gevolg is. Dan ben ik ook wel blij om dat ze meekomen. Yes. Nou, het klinkt uh, zeer boeiend. En uh, ik vind ja. het heel fijn dat we u in ieder geval op voorhand al hebben kunnen spreken en mogen spreken. Ja. Um, yes. Wij wachten, uh, in nieuwsgierigheid wachten wij af. En um, ja... Uh, wij gaan u danken voor zeg maar, dit, uh, dit interview en hopen u dan zeg maar, uh, spoedig te zien in augustus. tijdens Pride at the Beach. Ik hoop het ook, want ja, ik ben natuurlijk onderweg en ik denk dat ik bij Hoepelaken zelf moet en dan ben ik op de goede weg genomen. Ja. U heeft het navigatiesysteem al aangezet. Nou, dat klinkt goed. Dat klinkt dat goed. Is, ja. Nou, ja. U heel veel succes met uh, Radio de Remo en uh, ik hoop u ja, live te kunnen zien over een paar weken. Tot, uh, tot binnenkort, uh, het is ons een uh, aangenaam genoegen. Van mij wederzijds. Dankjewel. Ook dan, maar je zei. In life we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here we don't. Welcome to Montero. I got it badges today. You hear me with a card to your place been out in the wall anyway was hoping i could catch you throwing smiles in my face romantic talking you don't even have to try you're cute enough to fuck with me tonight looking at the table all i see is bleeding white baby you live in the lobby nigga you ain't living right cocaine and drink with your friends you live in the dark boy i cannot pretend i'm not faced only you to sin if you've been in your garden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 Zon, zee, strand en het geluid van de zomer ZFM hoor je nu overal Finesse, cause you ain't seen nothing yet. I flex like the reef, so please show me some respect. I am blessed with my reef, miss me with that Charlie Mesh. You the bass through the speakers, now you wanna hear the rest. Well, take a guess. I've been doing this from there, I've been doing this from jump. Please, I was making fans before you said we're gun Jeez, I was getting. Before I was getting drunk. I see you making these mistakes. Listen to rule number one. You need to come. Correct. Yeah yeah. yeah, yeah, yeah. The wait is over your narrative is the best. You need to come. Correct. Yeah, we're different. Yeah, with. This fat. Hey, oh. This is This fat. is fat. is I don't think I have any room for any more price. You let like a rebound, make sure you respect. Go left with that river. I'm not on that sniffing mess. you fire when you sleep, I'm so wicked, I never rest. Pay attention, I'm a you. I'm a push you to the test. You need to go correct. Yeah, yeah, yeah. <laughs> stay fabulous, honey. Stay fabulous, honey. What that make that count your money. Make sure your digits you so are correct and that bankroll ain't funny. Like ha ha ha ha. Right now I'm feeling myself, Right now I'm feeling myself, I don't really give a Wow, prachtige hit van Nek en Correct en daarvoor Lil Ness X met Montero en daarvoor dat bijzondere interview. Ja, ja. dat was wel uh, heel apart. Ja. Het klonk nou. een beetje als Sinterklaas, maar dat zal toch niet, hè? Ja, dat lijkt me stug dat hij in de zomer zegt, maar dat Zandvoort zo klant. Nou, ze gaan nee, wel, het is, het is, het is, 6 augustus, kerstvieren, op, uh, op het strand in oh, Zandvoort. Oké. Okay. Ja, Sky Radio gaat Oké. Okay. Nou ja, weer wat bijzonders inderdaad. Ja. ja, gelukkig is het dan wel net Pride in the Beach. Ja, dat ja. is net daarna. Ja, ja dan wonderen ja, ja, ja. we gelijk, kunnen we de Winterprite koppelen dan? Ja, wie weet. Nou ja, goed, ja, dan, ja, dan, whatever. Dan, we gaan het zien, we gaan ja, het zien. we gaan het zien. Ja, heel bijzonder. Ik ben erg benieuwd. Zeker. Naar nou, onze mystery guest. <laughs> nou. Als het goed is hebben we aan de telefoon uh, Roy Domme. Dat geloof ik ook, ja. Hey Roy. Ja, dat is helemaal goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, prima, wat een gezelligheid daar bij jullie. Ja, het is heel leuk hier hoor. Ja, zeker. Ja, ik echt de regenboek vlak op de tafel liggen. Dus ja. het is, het ziet heel goed. Leuk uit. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, goed zo. Ja, voor de luisteraar. We hebben een webcam hier. Dus je kan, als je online uh, aanmeldt, kan je ons zien. Uh, Roy, we gaan het hebben over Pride at the Beach. En met name over het feit dat het een Lustrum is. Vijf jaar namelijk. Ja. Ja. Het is een Lustrum wat nog net een beetje doorgang kan vinden. We hadden natuurlijk ja. gehoopt dat we het Lustrum zouden kunnen vieren... op een manier zonder beperkingen. Een knalfeest hadden we in gedachten, hè? Ja, we hadden ja. een knalfeest in gedachten. Maar ja, we gaan natuurlijk dan gewoon zesde jaar maar heel hard knallen. Precies. Maar er is wel heel veel te doen. Ja. Vertel, vertel. Hoe is het begonnen? Hoe is de Pride begonnen? Ja. ja dat is, uh, Vijf jaar lang... geleden. <coughs> ja, zes ja, jaar geleden natuurlijk. Ja. Uh, uh, zijn we begonnen met, met, met, de, met de Pride. Uh, en zeker Dirk Peters van het kleine circusje. Die is daarmee begonnen. Door contact te leggen met uh, Pride Amsterdam. Die vond het een heel erg leuk idee. Want het was in Amsterdam natuurlijk steeds drukker. En dat was een festival van tien dagen. Dus wij zijn onderdeel van de. Ja, vind Maar de metropoolregio Amsterdam. Dus toen was het een goed idee om een deel van die Pride naar hier te verplaatsen. Dus toen hadden wij meteen een goede samenwerking en konden we weer een vliegende start maken met het opbouwen van Pride at the Beach. Ja... Yeah. Dat, uh, dat is leuk, een leuk idee geweest van uh, de eigenaar van Circus begrijp nou ja, en, ik, hè? En, en ja. een idee dat het gigantisch uitpakte, want toen ja. de eerste Pride werd georganiseerd, uh, was het toch wel een uh, flinke verrassing, of niet dan? Ja, dat denk ik ook dat wel. Het ja. Ja, was, was een hele de grote verrassing. We hadden maar een paar honderd mensen verwacht. Uh, en het, uh, het was meteen het grootste straatfeest in Zandvoort in 23 jaar. <totstuk> ja, dat was, dat, dat was, de Pride was echt een, een daverend, daverend succes, gelukkig. Mooi. Ja. Ja. En daarna heeft het zich ontwikkeld en met name ook met LHBTI en Zee uh, meegenomen. Wat, wat, uh, hoe, hoe is dat dan uh, gekomen? Ja, we organiseren natuurlijk gewoon de Pride uh, en heel belangrijk om de zichtbaarheid van de LHBTI uh, gemeenschap uh, met name in Zandvoort in het algemeen natuurlijk ook uh, te laten zien, hè, te vergroten. Want die mensen die zijn ook in Zandvoort, dat hoort ook bij Zandvoort. Uh, dat, dat was het oorspronkelijke idee, maar ja, Pride uh, is niet alleen maar een feest. Uh, en daar dachten op een gegeven moment, ja, nu moet je ook zorgen dat je iets doet met beleid en zorgen dat de zichtbaarheid van LHBTI niet alleen maar uh, tijdens de Pride zichtbaar is omdat we op straat lopen... ...maar ook in het beleid vanuit de gemeente, de overheid, antidiscriminatie, politie. Dus hebben we de stichting LHBTI-AZ opgericht. Um, en dat is de stichting die dus ook de Pride organiseert... ...maar daarnaast zich ook bezighoudt met allerlei andere inhoudelijke dingen op het gebied van LHBTI. Ja. Nou, mooi. En, um, ja, afgelopen zomer was het dan uh, heel low profile... vanwege COVID natuurlijk. Um, ja. Deze zomer, wat, wat is er mogelijk? In, in, uh, wat, wat kunnen we verwachten? Hebben we daar een idee van? Ik hoorde van uh, Ronald dat uh, de klap nog uh, gegeven moet worden... komende dinsdag. Maar uh, kunnen we ja. al kleine, een klein tipje van de sluier oplichten? Ja, natuurlijk. We, wat, we, wat het de moeilijkste is, is dat we, uh, Amsterdam organiseert geen grachtenparade en wij kunnen ook niet een, uh, een gewone parade zoals we dat normaal gesproken doen, vanaf het station, door het dorp, uh, over de boulevard uh, organiseren, want dan krijg je niet dat je mensen ver genoeg uit elkaar gaat laten staan en dan wordt het een heel groot evenement waar iedereen dan van tevoren getest voor moet worden. Nou, dat, dat gaat natuurlijk niet lukken op straat. Dus dat kunnen we niet doen. Maar we gaan natuurlijk wel met verrassingen aan het werk, dus we zorgen dat er uh, pop-up uh, parade is. Dat er plotseling allerlei mensen ergens vandaan komen die kort uh, een act uitvoeren en dan weer verdwijnen. Zodat je niet een hele grote ophoop krijgt. Uh, we hebben uh, cultureel heel veel leuke dingen. De Pink Poetry Trail uh, gaat uh, van slag, we hebben een kunstroute, uh, we hebben pop-up museums, we hebben pubquizzen. We hebben toch een borrel met muziek. Uh, ja, je wilt het niet weten. We hebben allemaal heel veel verschillende dingen. Uh, en we hebben natuurlijk ook nog onze fotowedstrijd met een uitslag uh, erbij van vijf jaar Pride. Mm, leuk. Uh, we hebben koffiemomentjes. Uh, nou, het is eigenlijk de Pride zoals die altijd is. Alleen de grootschaligheid van de, van de evenementen, uh, die is wat kleiner. Ja, en dan met name op de maandag hoor ik je zeggen eigenlijk. Want op dinsdag en woensdag was het toch al... Ja, alleen woensdag het feest, afsluitfeest was dan grootschalig. Hebben we daar al, ja. uh, weet je daar al iets van? Daar zijn we bezig als het een grootschalig afsluitfeest is. Dan wordt het een afsluitfeest met, uh, met kaarten, Zodat ja. mensen met een uh, test alleen maar uh, naar het feest toe kunnen komen, ja. omdat je natuurlijk niet meer dan 250 mensen ergens mag hebben buiten ja, zonder kaart. Ja, zonder poten, Oh, ja, zonder toegang. Ja, ja ik snap het. Ja. Nou, um, ja, en, en het programma, als het straks, uh, zeg maar, als de klap erop gegeven is... en het al, allemaal heel duidelijk is, uh, waar kunnen we dat dan vinden? Nou, het programma dat ga je als eerste zoals altijd bij ons op de Facebookpagina van Pride of the Beach uh, vinden. Uh, het komt op onze Instagram pagina te staan. Het wordt afgedrukt in de Zandvoortse Courant. Uh, en het wordt gedeeld op uh, allerlei websites. Bijvoorbeeld die van ZFM. Uh, dus we gaan zeker zorgen dat uh, iedereen het programma uh, onder ogen krijgt. Oh mooi zo. Dus, uh, dan, dan verwachten we toch nog wel een Redelijk opkomst als mensen weten wat er gaat komen. Ja, maar dat is eigenlijk wel een vraag, uh, Roy. Uh, uh, kunnen we mensen verwachten van buiten? Mag dat überhaupt? Uh, en hoeveel dan? Uh... Ja, het is een toeristische uh, plaats. Ja, iedereen mag komen die wil. Uh, dat is het, uh, het moeilijke van, uh, van, van zo'n open uh, luchtfestijn. Zolang het open is, mag iedereen, uh, mag iedereen hierheen komen. Ja, en menselijk natuurlijk ook. ook. Als wij iets organiseren waardoor de oploop ontstaat en het wordt te veel, dan uh, krijg je een probleem. Daarom ook die kleine pop-up eventjes. Dat de mensen zeggen, hé hey, wat leuk, hier gebeurt iets. En dan gaat iedereen eromheen staan, nou, dan, maar na vijf minuten zijn ze weer weg. Ja. Dus dan gaat de menigte weer in beweging komen en dan gebeurt er ergens anders weer wat. En daarmee voorkom je dat je een, uh, een plein vol krijgt. Zoals... Normaal is het ook op het raadhuisplein dat er 700 mensen staan. Uh, ja, ja, ja. Dat gaat niet mogen. Dat, ja. dat kan niet, nee, nee duidelijk. In ieder geval... Voor de luisteraars, uh, op 2 augustus, 12 uur, dan doen we de aftrap ja. op het uh, Raadhuisplein. En daar wordt natuurlijk ook verslag van gedaan in uh, beeld en geluid. Dus dat kan ook op afstand uh, gevolgd worden. Ja. Uh, en we sluiten de boel af op uh, de woensdagavond van 4 augustus. Ja, ja. met hopelijke zal... feest. Ja. Leuk vinden om ook nog even mensen uit te nodigen of mensen mee willen gaan om toch uh, nou, op de Pride Walk, want 31 juli is al de Pride Walk, uh, en dan gaat iedereen in Amsterdam vanaf het Roma Monument naar het Hondelpark lopen, waar ook een informatiemarkt is, in de open lucht, dus daar mogen er rustig veel meer mensen bij zijn. En het zou heel fijn zijn als er mensen uit Zandvoort mee willen lopen in de Pride Walk. Oké, okay. en dat, die gaat gewoon door de Pride Walk? De Pride Walk gaat ook okay. gewoon door. Oké, okay, oké. Okay. En is, dat kunnen, is... kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Uh, gaan we als een verzameling? Of, uh, yes. Het zou leuk zijn als mensen zich aanmelden via info: apenstaartje, .com. Uh, Dan kunnen ze dat doen, of ze kunnen zich aanmelden op Facebook. Ja, nou, maar hartstikke mooi om te weten. Ja. Dan rest ons nog even een klein stukje. Klopt het dat jij nog een lezing gaat geven, Roy? Ja, ik ben uh, heel lang geleden gevraagd om een lezing te geven bij Pluspunt uh, en toen werd het een lezing die werd uitgesteld en toen werd het een lezing waar uh, de maar acht mensen mochten komen omdat te weinig uh, plekken waren, maar nu gaat het uiteindelijk gebeuren en dat gaat eigenlijk uh, over uh, mijn persoonlijke ervaringen met Pride en waarom ik het belangrijk vind. En dat is op 12 uh, juli. En waar, uh, waar is het? Uh, in Pluspunt, uh, nou weet ik uit mijn hoofd niet of het in het Noord is of in de Blauwe Tram. Oh ja, dus dat, en hoe kunnen we daar achterkomen? Volgens mij is het in de uh, Blauwe Tram, maar even het checken. Algemene, het algemene nummer van Pluspunt staat er uh, en op de website van Pluspunt.nl staat het gewoon op de, op de agenda. Ja, dus daar kunnen mensen naartoe en het is volgens mij de start is om twee uur geloof ik hè? Ja, en dat is uh, maandag 12 juli. Maandag 12 juli. Ja. Nou, wij zijn in ieder geval bezoekers. En uh, uh, dank voor dit nieuwsitem. item. En, uh... Ja. Heb je zelf nog iets toe te voegen verder? Nee, ik, uh, ik hoop dat we morgen uh, met jullie natuurlijk weer verder de laatste hand kunnen leggen aan onze Pride-actie. Uh, <coughs> en dat we dan ook kunnen opstomen naar een fantastische Pride at the Beach... waar we allemaal met heel Zandvoort en bezoekers van kunnen genieten op een veilige manier. Dat hopen wij ook. Dat gaan ja, we doen. Passelijke. Ja, hartstikke bedankt, Roy. En uh, tot ook. snel. Veel succes. Dankjewel. Doei. Bye. Bye in a dark room, walking on air, don't have to see you, to know you're there, But I fall the way, yeah, dancing on air, dancing on air, I fall the way, yeah, dancing on air, dancing on air, The way you make me feel, I swear you take me higher, yes I'm your every desire, Think. was Vincent featuring Alex Newell met Higher. Ja, heerlijk lekker nummer. Lekker, he? lekker, ja. euh, lekker ja. opzweepend. Al een beetje een voorloopje voor de party. Voor ja, de, we zijn lekker bezig met ja, dat betreft. Ja, ja, we gaan langzaam opbouwen. Precies. <laughs> en uh, we doen het allemaal kleinschalig, maar er is van alles te doen in het dorp. Dus uh, hou de agenda uh, zeker in de gaten. Absoluut. En een van de activiteiten die er is, uh, traditiegetrouw, is ook de kunstexpositie. Uh, aan de telefoon heb ik uh, uh, nou, mijn ega, uh, dat is gehad. Dag, André. Hallo. Hallo, goed je te horen. <laughs> uh, ja. uh, hey, allereerst, uh, je appte net eventjes snel dat er een correctie moet zijn op de datum voor de Pride Walk. Dat is wel handig om ja. dat even door te Klopt. geven. Ja, die is op 7 augustus in plaats van 31 augustus. Uh, ah. 31 juli. Ja, oké. Okay. Dus hij komt in plaats van zeg maar, waar traditioneel uh, zeg maar de afsluiting is met de Canal Parade, wordt daar nu de Pride Walk gelopen. Ja. Klopt, ja. hebben ze omgezet. Oké, okay, nou dat is wel goed inderdaad voor de mensen om even te weten. En uh, nogmaals, uh, mocht je je uh, willen aanmelden... om zeg maar als een groep daar naartoe te gaan... Uh, dan info at pride at the beach... let op die dubbele T.com. .com, niet .nl, maar .com. Dus heb je zin om mee te lopen met uh, LHBTI en C... Uh, meld je aan en dat is wel zo gezellig... Daar gaan we een mooie vertegenwoordiging van Zandvoort en Bentveld. Um, André, uh, een van de activiteiten die tijdens Pride in the Beat altijd plaatsvindt... dat is de kunstroute, de kunstexpositie. Um, vertel eens even, hoe is dat uh, ontstaan? Uh, dat is ontstaan met uh, het organiseren van de eerste uh, editie. We wilden daarnaast uh, zeg maar, uh, het feest en uh, dat soort dingen ook uh, iets aan cultuur en kunst gaan doen. En uh, toen hebben we uh, de Amsterdamse fotograaf René Zuiderveld uh, bereid gevonden om foto's te maken... ...van uh, ja, diverse, uh, laten we zeggen, uh, subculturen uit de uh, gay community te, te fotograferen in Zandvoort... ...en daar een expositie mee te doen. En die expositie is toen uh, uh, gehouden in het Zandvoort Museum. Ah ja, ja, en die was zo succesvol dat dat eigenlijk zeg maar, een jaarlijks terugkerend uh, fenomeen werd. Dat klopt, die was zo succesvol dat uh, het Zandvoort Museum... Uh, René en mij als conservatoren hebben uh, gevraagd om het ieder jaar te organiseren. Ja, ja. En hoe heeft het zich daarna ontwikkeld? En, uh, want het begon natuurlijk met de expositie van René Zuiderveld maar het werd uiteindelijk veel breder. Ja klopt. Wat, wij, uh, wat uh, René en ik uh, bedacht hadden is om niet uh, zeg maar één kunstenaar uh, in het zonnetje te zetten. Maar uh, er altijd een thema aan te verbinden en uh, verschillende kunstenaars met, met verschillende disciplines, maar wel met een link uh, naar de LHBTI-community uh, uh, ja, te vragen en daar een overzicht mee uh, te doen. Ja, ja mooi. En dat, dat heeft zich meer en meer ontwikkeld. Het is van zeg maar kleinschalig in regio uh, uiteindelijk veel verder uitgebreid op nationaal, zelfs internationaal niveau. Uh, kun je enkele hoogtepunten noemen? Uh, nou, ik vind het sowieso uh, um, eigenlijk ieder jaar een hoogtepunt. Omdat uh, eigenlijk de hele expositie, omdat uh, ja, door de diversiteit uh, en de thema's het uh, uh, altijd een heel mooi uh, overzicht geeft. Maar uh, ja, een uh, aantal hoogtepunten is dat we, dat we toch ook wel internationale kunstenaars uh, naar het museum hebben kunnen halen. En ook wel kunstenaars van naam. Dus uh, ja... Dat is gewoon heel erg interessant geweest. Ja, ja dus eigenlijk de diversiteit in zeg maar, de disciplines... en de diversiteit ook zeg maar, in de, de professionaliteit en, en ook het amateurgehalte. Dus eigenlijk een hele brede range in die exposities van jullie. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Um, nu is het afgelopen zomer natuurlijk vanwege COVID-19... een, uh, een low-profile uh, versie geweest. Maar tijdens de Winter Pride is er een buitenexpositie uh, geweest. Um, wat, uh, wat, wat kunnen we deze zomer verwachten? Uh, nou, deze zomer uh, kunnen we helaas geen exposities doen in de, in de musea. Daar moet ik eventjes, ik zeg speciaal musea, want het HDMZ uh, doet tegenwoordig ook mee. Ah. En, uh, maar door de programmering en uh, uh, het ver ver ver verzetten van data door uh, COVID uh, is het helaas niet mogelijk om uh, dit jaar in de musea te exposeren. Dus wat we doen is, um, we herhalen eigenlijk de kunstroute uh, zoals we die afgelopen winter hebben gedaan, in de, tijdens de Winter Pride. Uh, Met de panelen op het Badhuisplein met uh, twee uh, pop-up uh, galeries, eentje in de Passage 20 en één in de Zeestraat. Ja. En uh, uh, Wijn aan Zee doet het dit jaar ook mee. Oké, okay. dat is bij het, dus, uh, bij het station is dat? Bij het station, ja. ja. ja. Of ja. in het station ja. eigenlijk als het ware. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. En um, kun, je, kun je zeggen, want er zijn het, je noemt het een herhaling van de Winterpripe, maar dat is nee. ook niet helemaal correct. Want er zijn wel nieuwe kunstenaars aan toegevoegd. Ja, wat wij nu uh, aan, voor, uh, met de winter hadden we een overzicht uh, van alle kunstenaars die in de editie zit daarvoor allemaal hebben de, uh, deelgenomen. En dit jaar hebben we de kunstenaars uh, uh, gevraagd die eigenlijk gepland waren voor de expositie in museum, maar wat nu een jaar opgeschoven wordt. En uh, zij uh, uh, leveren twee beelden van van werk van hunzelf die uh, op het badhuisplein getoond worden. Oké, okay. en uh, nou maak je dit erg spannend. <laughs> kun, je, kun je namen noemen? Ik kan namen noemen. Ja, vertel, ja. kom op, kom op, scoop! <laughs> <laughs> um, nou, uh, René Zijderveld doet, uh, uh, doet in ieder geval uh, mee, dat staat eigenlijk altijd vast. Mm -hmm. um, we hebben uh, een kunstenaar uit, uh, uit Portugal, Francisco. Um, we hebben een kunstenaar uit België, Wim Beulens. Um, uh, we hebben iemand die een kunstenaar uit Amsterdam, die keramiek doet, Laura Muller. En zo hebben we er nog een aantal, Donkelaar doet mee, Fred Rozenhart doet mee. En, uh, ja, en we hebben een hele speciale die meedoet, daar zijn we heel erg trots op dat hij meedoet. Vertel. Dat is Filip uh, Vogensang. dat is een, uh, een Amsterdamse fotograaf met zijn roots hier in Zandvoort. Aha. Uh, inmiddels al uh, nationaal en internationaal bekend. Okay. En um, die heb ik gevraagd en die uh, is heel erg enthousiast om mee te doen. Oké, okay, en dat is eigenlijk dan zeg maar de primeur voor uh, zijn werk in Zandvoort, terwijl die van de oorsprong uit Zandvoort komt? Uh, ja, ja. ja. Tenminste, ik, ik, heb, ik denk niet dat hij dat, eerder iets in Zandvoort heeft gedaan, nee. Ja. Dat is super leuk. Ja. Hey, ja. En de, de, de expositie die, uh, is in de buitenlucht. Dus voor iedereen ja, op elk moment uh, toegankelijk. Uh, waar ja. wordt die precies geplaatst? Uh, de panelen komen op het Badhuisplein. Ja. En, uh, de, en, uh, voor, voor, voor, voor luisteraars buiten Zandvoort, die, ja. waar is dat? Het uh, Badhuisplein dat, uh, is het plein aan de Boulevard, waar ook Holland Casino zit. Ah ja, ja, precies. En uh, de passage 20 uh, is een galerie met uh, heel veel ramen en uh, dus daar kun je, uh, uh, so, wanneer ze niet open zijn, kun je daar toch ook alle kunst kijken. Uh, ze hebben wel speciale openingstijden, uh, van maandag tot en met woensdag. Met prijs zijn ze open en daarna staat de deur uh, open op woensdag en zondag, want die, uh, de... Passage, heeft een hele laag, hun expositie loopt heel lang. Die loopt van 2 augustus tot 12 september. Oké, okay, dus die, die valt ruimte bezicht. Dan hebben we nog een, een, ato, een, een galerie aan de Zeestraat. Ja, klopt. Daar, uh, die heeft een solo expositie van René Zuiderveld. Aha. Uh, hoe die precies gaat... Uh, uh, uh, uitzien en vormgeven. Dat is nog niet helemaal bekend, maar uh, dat is in ieder geval uh, waar René uh, exploseert en bij uh, Wijn aan Zee uh, exploseert Suzanne van der Laar. Ja, en daar kun je ook een heerlijk wijntje drinken, heb ik genomen. hele goede. Ja, ja, zeker weten. Nou, dat, dat klinkt hier weer fantastisch. En ondanks het feit dat de musea op dit moment, zeg maar, vanwege de exposities die allemaal opschuiven, de, de ruimte niet kunnen bieden om die expositie ook binnen te doen. Is het toch een prachtig programma, denk ik, om, om te komen bewonderen. En lekker out in die open. Precies het karakter wat Pride of the Beach natuurlijk uh, graag ziet. Klopt. Ja. ja. Hey, ik dank je wel voor, uh, voor dit interview. En uh, uh, nou, uh, ja, ik zie je snel. Vast ja, <laughs> Oké. Okay. Dank je wel. Hoi. Doei. En dan gaan we uh, naar de agenda. Bond ja. Aansluitend. Ja, het, het, het, het gaat altijd zo snel. Uh, uiteindelijk echt. zijn we dan zeg maar, bij die twee, uh, twee uur dat je denkt van... nou, we kunnen er eigenlijk wel een uurtje eraan koppelen. Nou, daarover gesproken. Uh, daar zijn we nog even een beetje over in onderhandeling... Maar tijdens 2 augustus dan hebben we waarschijnlijk een extended programma, zoals we dat dan kunnen zeggen. Ja, uh, wat we altijd doen met de Pride eigenlijk, hè? Precies. Een paar uur, ja. een, een, een, vier uur, drie, vier, vier ja, vijf uur. Precies. Het, het programma zeg maar, dat schuift zich zeg maar ja, inderdaad precies. af. En ja, uh, ja we, daarover meer informatie natuurlijk via de agendas en de Facebook-pagina. Uh, we gaan naar de agenda. Ja. Ja, in, in zover. Nou, we hebben het er al over gehad, hè, de Pink Port Trail. Wil jij daar nog iets meer over vertellen? Of zeg je van dat hou je nog even. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat is inderdaad wel een, een, een mooi item om dan nog even aandacht aan te besteden. Want um, we hebben het een aantal keren in de uitzending gehad over gedichten uit het boek Gloei. Ja. Van Edward van der Vendel. En uh, met illustraties van Floor de Goede. Um, uitgegeven door uitgeverij uh, Quirido van GLOW. De, de GLOW Rakes. Waarin uh, veel meer uh, LHTBI plus boeken voor met name jongeren ja. uh, worden gepubliceerd. Uh, we waren onder de indruk van deze gedichten. En, uh, we zijn in contact getreden met uh, de uitgeverij en ook de, de auteur... ...Edward van, uh, van der Vendel en Floor de Goede. En um, er komt een expositie in Zandvoort. Eigenlijk een soort van lint van gedichten en illustraties... Uh, ...door Edward van der Vendel en Floor de Goede. Um, op de reclamezuilen in Zandvoort. Ja. En uh, ja, wat je kunt doen is natuurlijk daar eigenlijk uh, langs, langs wandelen, lang. ja. lopen, skaten, Fiets. fietsen. <laughs> uh, nou, noem het al, eigenlijk elke vorm die je maar wil. En um, het bijzondere is dat uh, op de gedichten komt ook een QR-code. Zodat je meer informatie over het gedicht of de mogelijke jongeren kunt krijgen. Want het boek uh, is ontstaan door interviews van een diversiteit aan lhbti jongeren En daarop heeft Edward van der Vendel dan gedichten geschreven... Uh, die van toepassing zijn op de jongeren en op het interview dat plaatsgeven heeft. Precies, die slaan ja. op het verhaal van de jongeren eigenlijk die hij geïnterviewd heeft. Precies. Ja. En striptekenaar uh, Floor de Goede, die je misschien wel kent van uh, de strip uh, Flow, uh, die heeft zich uh, prachtige portretten geschilderd. En die zijn dus ook echt oud in die hoop. Met toestemming van de jongeren overigens... Um, dat wordt op 2 augustus wordt dat ook officieel geopend op het Raadhuisplein. En uh, dan staat hij een week lang uh, te bezichtigen. Met uh, uh, je nou, overal door wordt eigenlijk. Ja, he? alle ja, reclamezuilen. Dus, is het eigenlijk uh, zoek, zoek de zuil. Maar, ja, precies. Ja, precies. Leuk. Ja, en, ja, en met ja. de QR-code kun je dus ja. inderdaad meer informatie krijgen over de gedichten. En je hoort de stem van Edward van der Vendel die dit zal inspreken. Mooi, ja. leuk. ja. Hartstikke goed. Nou, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik verheug me erop. Dan uh, hebben we een oproep ook. Van vrijwilligers. Want uh, wat wij... Uh, het plan... Wat Pride at the Beach van plan is te doen... is uh, proberen van uh, de uh, zorginstelling Kennemerhart Kenne Hart... Uh, die onder andere ook uh, Bodaan en uh, Huis in de Duinen uh, uh, beheert. Zeg maar. uh, daar hebben we contact mee. En uh, we zouden het leuk vinden om uh, bewoners die zich daarvoor inschrijven... naar de Pride te laten komen met een bus. Um, en uh, het zou heel leuk zijn... als die mensen niet alleen maar... op het terras uh, uh, zitten. Het zijn minder verlieden of ouderen in ieder geval. Um, en we willen ze... die Pink Point Trail... Uh, eigenlijk meenemen. Of de kunstroute. Of uh, wat ze leuk vinden. En daar zou het best kunnen zijn... dat we daar begeleiders voor nodig hebben. En uh, dus als mensen... zo iemand zouden willen... begeleiden tijdens... Uh, en dat is op dinsdagmiddag... Uh, als iemand een uurtje met iemand bijvoorbeeld uh, in een rolstoel of iemand aan de arm, uh, of noem maar op, uh, mee wil lopen, dan, uh, dan uh, mag hij zich aanmelden op uh, de LHBTI uh, Facebookpagina. Ja, dat is uh, of, uh, info at beach. Of info ja. at .com. Ja, En ja. dan gaat het over dinsdag 3, dinsdag, augustus, hè? 3, 3 augustus. 3 augustus, ja. In de middag. Ja, precies, in de ja. middag. Ja. Ja. ja, Ik denk dat uh, ze rond een uur of uh, 1 zullen aankomen. Oké, okay. ja. ja. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja? Uh, ja, ik zou zeggen, steek de handen uit de mouwen... en uh, inderdaad, uh, laat mensen uh, natuurlijk genieten... Van een drankje op het terras. Ja. Um, een ander item is uh, dat uh, uh, hoogstwaarschijnlijk de Haltestraat er zeer bijzonder uit komt te zien. En dat houden we nog even geheim, wat dat bijzondere dan is. Uh, maar daar is wel sprake van een zekere mate van versiering die uh, tot, naden stemming, uh, gaat, uh, gaat nee, tot nadenken, <laughs> nadenken gaat denken. Tot nadenken. stemmen. Gaat stemmen. <laughs> ja, <precies. laughs> En, Met andere uh, woorden, als je daar loopt, denk je toch even na. Ja, en dan <laughs> ja. hebben we nog een, een leuke kleine verrassing. Uh, namelijk, uh, in het raadhuis komen twee pop-up musea. Ja. En uh, een van die twee pop-up musea die gaat over geluiddragers en geluiddragers, nou daar kun je van alles bij voorstellen van pick-up tot, uh, tot walkman tot nou noem Radio. Allemaal, ja, ja, alles wat <laughs> ja. geluid kan dragen. en uh, in dit pop-up museum uh, worden zeg maar hits uit de oude roze lovens <laughs> <Toes>. uh, uh, <laughs> gedraaid. Ja. dus uh, ja. goed, nou dat zijn eigenlijk hoogtepunten van Pride to the Beach. natuurlijk daarnaast begint ook Pride Amsterdam. Ja, uiteraard. Ja. Dus ja. als we het hebben over de agenda, er valt binnenkort genoeg te doen. Zeker. De ja. eerste week van augustus kunnen we ons echt uitleven. En dat gaan we zeker ook doen. Uh, tot zover de agenda. Uh, wij gaan eruit, want het is alweer uh, twee uur uh, voorbij. En we sluiten af met Jack Wins en Joe Stone. En komen dan nog even terug om de afkondiging te doen. Oh, nee, ik zie dat we eventjes door moeten praten oh. van de technicus, want dan heeft de boel <laughs> nog niet klaarstaan. Uh, nou ja, dan, dan, dan, dan zou dan ik zeggen, we wij hopen de natuurlijk de... van ganse ja. hart zeg maar, dat uh, de mensen naar Zandvoort komen. Um, informeer even uh, wat, wat, waar je precies naartoe wil gaan. Uh, wandel lekker door het dorp heen, uh, geniet van de boulevard. We hopen natuurlijk op prachtig weer, wat we eigenlijk met de Pride altijd hebben. Um, de boulevard is ook versierd, hè? De, ja, die is ook versierd ja. inderdaad, uh, maar zorg ervoor zeg maar, dat uh, als het te druk wordt, dat we toch een beetje met elkaar de anderhalve meter uh, ja. afstand in ere kunnen houden, zodat het niet uh, te crowded wordt of uh, te veel opeenhoping, waardoor we zeg, de activiteiten moeten verplaatsen, et cetera. Nee, inderdaad, dat dus, zo mooi zijn. We maken er met z'n allen een geweldig feestje van. Ik kijk inmiddels even naar Koor. Is het zover? Nou, het is al heel lang zover. Oh. Alleen, jij moet gewoon afkondigen, want anders oh. halen we het niet met de ah, muziek. Nee. oké. Okay. <laughs> nou, dan, dan kondigen we ook snel eventjes af. <laughs> <op. laughs> Ik had het signaal even verkeerd begrepen. Met dank aan, als we die niet hadden, Koor Draaier. Want die oh. houdt ons de meest in ieder geval scherp. Voor de techniek, dank je wel weer. Natuurlijk, Jelme Koper voor het nieuwsitem. En fijn dat je de hele uitzending bij ons aanwezig bent. En uh, nou... Um, ja, we hopen je zegt wekelijks zo inderdaad hier terug te komen, maandelijks inderdaad terug te <laughs> horen komen. Anja Westerwil, dank je wel voor de presentatie en de redactie. En Ronald Huskens, dank je wel voor de presentatie en de redactie. Ja, en graag tot 2 augustus. En dan gaan we nu even luisteren naar Jack Wins en Joe Stone met Light of My Life. Het laatste nummer nog één minuut.